Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM in Nederland gaat zelf onderzoek doen naar de dodelijke mishandeling op Mallorca. Het Openbaar Ministerie wil weten wat negen jongeren uit Hilversum en Bussen met de zaak te maken hebben. Ze zouden op Mallorca een Nederlander van 27 zo erg hebben geschopt en geslagen dat hij daarna overleed. Deze jongen zag het gebeuren. Ik zag er twee zakken wegrennen. Alleen achteraf heb ik nog iemand aangesproken daar hier op de strip. En die had er filmpje van gemaakt. Uh, en daar zag je inderdaad dat die jongen gewoon echt door een hele grote groep is eentje gewoon door in, in elkaar geslagen werd. Het OM zegt dat Spanje uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vervolgen van de verdachten. Maar omdat de jongeren uit Nederland komen en het slachtoffer Nederlands is, gaat het Openbaar Ministerie er wel onderzoek naar doen. Bijna heel Nederland is donkerrood gekleurd op de Europese coronakaart. De provincies Utrecht, Brabant, Gelderland, Overijssel en Noord- en Zuid-Holland zijn van rood naar donkerrood gegaan. Vanwege de hoge coronacijfers daar. Groningen kleurde vorige week al donkerrood. TikTok moet in Nederland 750.000 euro boete betalen. Dat heeft te maken met de privacyverklaring van de app. Die is volgens de autoriteit persoonsgegevens alleen in het Engels. Kinderen begrijpen dat vaak niet en dat is tegen de regels. TikTok is het niet eens met de boete. En een 18-jarige piloot uit de Verenigde Staten kreeg het deze week even heel benauwd. Landon vloog over New Jersey toen hij ineens motorproblemen kreeg. Op een snelwegbrug beneden zag hij een open ruimte tussen het verkeer. Daar wist hij het sportvliegtuigje succesvol tussen te parkeren. Ik was screaming in joy. Het was, you know, it was surreal. Ik was het I made it. I made it. The airplane's in one piece, I'm in one piece. Not a scratch. En dat terwijl hij nog maar 10 weken zijn vliegbrevet heeft. De luchtvaartautoriteiten hebben de zaak onderzocht en zeggen dat Lenden een perfecte noodlanding heeft uitgevoerd. Het weer af en toe een wolkje, maar vooral helder vanmiddag. Het blijft droog met 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 10 minuten oponthoud bij Hilversum door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 staat een auto in brand van Utrecht naar Almere bij Nes. Die kost je 10 minuten extra en er zijn twee rijstroken afgesloten. En tussen Hilversum en Baarn rijden geen treinen door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voor zichzelf zou staan Bereik van. Geloof in wat je wilt bereiken. Maar si bereik je nooit de top. De reis, no te reis te alleen heeft veel meer waarde het eind vindt, Dus hang zelf de slinger zo. Ja, heb je glas met mij nog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 And so- Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie is een eigen onderzoek begonnen naar de dodelijke mishandeling op Mallorca... vorige week woensdag, parallel aan het onderzoek in Spanje. Een man van 27 uit Wanningsveen overleed aan zijn verwondingen... nadat hij was mishandeld door een groep Nederlanders. Duitsland wil Nederland indelen op de lijst van landen met een hoog coronarisico... vanwege het hoge aantal besmettingen. Het zou betekenen dat reizigers vanuit Nederland vijf dagen in quarantaine moeten... als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Limburgse bestuurders pleiten voor een bredere en structurelere aanpak van het waterbeheer. Zo moet er beter worden samengewerkt met Duitsland en België, omdat een groot deel van de wateroverlast van vorige week daar vandaan kwam. Het weer, vannacht mogelijk wat mist bij een graad of 12, morgen vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden.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 Jouw middel de stad, als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. Even seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat.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 I give En zomer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 Yeah. FM Zandvoort, Zandvoort.